Kabel op 104.5. En in de ether op 106. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Juri Stubenitski met het NOS journaal. De Tweede Kamer heeft nog veel vragen voor staatssecretaris Wekers over de Bulgaarse toeslagenfraude. Oppositiepartijen CDA, SP en D66 vinden dat de brieven die Wekers gisteren naar de Kamer stuurde... nog steeds niet duidelijk maken of hij genoeg heeft gedaan om fraude te voorkomen. De SP noemt het systeem zo lek als een mandje. Dinsdag is er een Kamerdebat over de fraude. Wekers heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om misbruik van het toeslagensysteem tegen te gaan. Vrouwen moeten ervoor zorgen dat ze in financieel opzicht minder afhankelijk worden van hun man... Van de 70% van de vrouwen die werkt is slechts de helft economisch zelfstandig, waarschuwt minister Bussemaker in Dagblad Trouw. Zij zegt dat veel niet werkende vrouwen zich niet lijken te realiseren dat als het inkomen van hun man wegvalt het gezin niets heeft om op terug te vallen. En Bussemaker wil dat ze daar wat aan doen. De twee broers die op Curaçao vastzitten voor de moord op politicus Helmin Wiels ontkennen elke betrokkenheid. Wel bevestigen de mannen dat ze een dreigvideo op internet hebben gezet. Daarin wordt gewaarschuwd dat de moord op Wiels de eerste in een reeks is. De broers van 19 en 27 jaar worden verdacht van bedreiging en moord. Er wordt rekening mee gehouden dat de video een slechte grap was. De politie ziet de video als een bekentenis.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 break all the chains holding me I wish I could say all the things that I should say say I'm loud, say I'm clear for the whole wide world to hear I wish I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 I'll see.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 Als ik je in mijn armen sluit Te veel woorden Te veel zinnen Te veel woorden